Jonge componisten en orkesten ereprijs. Kijk op ereprijs.nl. Fret de Graaf, burgemeester van Apeldoorn, stad voor jong talent. De volgende boodschap is bedoeld voor uw toekomstige geliefde. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleide. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1.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 Vanmiddag liet de moslimbroederschap in Egypte weten geen macht na te streven. De broederschap zal ook geen kandidaat leveren voor het presidentschap, staat in een verklaring. De nieuwe militaire raad die nu de macht in Egypte heeft stelt een onderzoek in naar oud-premier Nazif... en de oud-ministers van Binnenlandse Zaken en van Informatie. De drie mogen het land niet uit zolang dat onderzoek loopt. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Bij een aanslag in Irak zijn zeker 38 mensen... voornamelijk Shiitische pelgrims omgekomen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. De Shiiten waren op weg naar de plaats Samarra... De aanslag werd gepleegd op de weg tussen de hoofdstad Baghdad en Samarra. Volgens een Iraakse politieman werd de aanslag gepleegd... door een zelfmoordenaar met een bomvest. Maar een ooggetuige zei dat een autobom explodeerde... vlakbij een bus vol pelgrims. De auto was volgens hem versierd met vlaggen en had een muziekinstallatie... waardoor het leek of die bij de shiiten hoorde. Tussen de mensen zou de bestuurder de auto tot ontploffing hebben gebracht. In Schijndel in Noord-Brabant heeft de politie een man aangehouden die een gewapende overval had gepleegd op een tankstation in Geemonde. Na de overval reed de man weg met de buit. Tijdens een achtervolging schoot de politie in Schijndel op de auto. Die botste daarna tegen een boom. Agenten hielden de overvaller daarna aan. Hij was ongedeerd. Het weer vanavond regent het vooral nog in het oosten. In het westen wordt het droger, maar het blijft bewolkt. Vannacht wordt het overal droog. De minima liggen rond 1 graad in het noorden en 3 in het zuiden. Morgen wisselen bewolkt en droog bij 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Nogmaals goedenavond, het begint het rondje door Nederland in Rotterdam in de Kuip, want Frank Vierleid. Daar is het 1-0 geworden voor Feyenoord, doelpuntenmaker Miaici. Ik kan me zo voorstellen dat Been aan hem heeft gevraagd, ken je het fenomeen Kuipvrees en dat Miaici daarop zei yes yes, maar geen idee had wat Been eigenlijk bedoelde. Hij maakt bij zijn debuut in de Kuip zijn allereerste wedstrijd voor Feyenoord in het eigen stadion. Gelijk een doelpunt na het dikke kwartier voetballen, 1-0 tegen Heracles. En dan naar het Oosten Twente Vitesse, Richard van der Waal. 0-0, 17e minuut. Twente veel en veel sterker. De wedstrijd speelt zich af op de helft van Vitesse. Maar het overwicht heeft nog niet geleid tot doelpunten. Wel twee kansen voor Luc de Jong en voor Ruiz. Maar er is gescoord bij Ragnar. Een penalty, Boelikin schiet onberispelijk hoog aan de linkerkant. Raak maakt nummer 14 van dit seizoen Den Staat op een 2-0 voorsprong in minuut 63. Het zat eraan te komen. Daarna werd sterker, kreeg kansen, mogelijkheden zetten heel veel druk. En dan is het Yoshida, die japaner die na nou een voorzet vanaf de linkerkant... ...eventjes twee handen heeft om het sterke lichaam van Boelikin. Meteen zegt Vink een penalty. Hij wacht de actie, niet meer af, legt de bal op de stippen. en krijgt zeg maar een raak 2-0. Willem 2 FC Utrecht in die oudkamp. Gelijk opgaande strijd niet best, maar dat kun je van uh, Willem 2 ook niet verwachten staan onderaan. Van Utrecht had ik meer verwacht tot nu toe. Staat 0-0, weinig kansen, weinig mogelijkheden. En straks om uh, kwart voor negen is er ook nog AZ tegen PSV. En uh, we begonnen in Rotterdam, we gaan terug naar Rotterdam. Nu naar Ahoy, Jan Rols bij Seudeling tegen Trojski. 4-2 voor Robin Söderling. Hij heeft dus een break te pakken. Staat fantastische speler spelen, de zweet. Maar ook Trojski had net een prachtige backhand rechtdoor. Kortom, deze wedstrijd is nog niet gespeeld. Nu staat er bijvoorbeeld 0-15 in de servicebeurt van Söderling. Die dus veert 4-2 voor de zweet. Eerste set. En om half negen krijgt u ook nog schaatsen. Het wereldkampioenschap Allround in Calgary. Rosa. -e -e -e Wat Lowell George wordt uh, vervangen door Andy Dries Mertens is de man die FC Utrecht op voorsprong brengt. Ja, ik mag wel zeggen dat het een beetje knuller is, eh, verdedigend gezien van Willem 2. bal wordt voorgezet, Mertens mag één keer inschieten. Dan is er een geweldige redding van keeper Davino Verhulst, die de bal nog in eerste instantie uit het doel houdt. Maar zijn rebound is een eitje voor de Belg. Die, eh... Uh, Scoort zijn doelpuntje, zijn vijfde in deze competitie. De eerste van de avond voor FC Utrecht. Utrecht leidt tegen Willem 2 met 1-0. Fijn dat u raak les, Frank Willeit. 22 minuten gevoetbald. 1-0 door die goal van Miyachi. Die heeft al één bal naastgeschoten, één bal erin geschoten. En net een bal, heel mooi, richting de verre bovenhoek. Maar Pasveer zat er uitstekend bij. Een uh, redde op de inzet van de jonge Japanner die uh, heel goed speelt. En nu is het dus de vraag, gaat Feyenoord uh, die voorsprong vasthouden? Dat is de laatste week het probleem. Wel aardig spelen. Ook op voorsprong komen, maar dan uiteindelijk toch niet winnen. En uh, dat moet vandaag dus wel gebeuren. Opvallend achterin speelt bijvoorbeeld de Vrij goed. En de Claire. als ze hier allemaal heel uh, gedecideerde uh, ballen weghalen. En ook gewoon rustig voor de hele verdediging spelen, allebei. En dat gaat tot nu toe allemaal nog uh, goed. Met een ingooi op dit moment voor uh, Feyenoord. Schwerts, de man die vorige week nog uh, een fout maakte. Waardoor... Feyenoord twee punten moest inleveren tegen Vitesse. Maar hij mag nu gaan ingooien. Wacht daar heel erg lang mee. Doet het uiteindelijk richting uh, uh, Wijnaldum. En die levert hem dan in omdat die bal niet echt lekker aankomt. En hij levert in bij uh, Armenteros aan de linkerkant van het veld. Herakles dan tussen twee uh, Feyenoorders in. Bal over de zijlijn. En dan mag Looms gaan gooien. Ook een bek, maar dan van uh, Herakles. En die kan dat overigens redelijk ver. Dus gaat iedereen nu heel ver wegstaan bij uh, Looms van Daan. Hij weer terug van een schorsing vandaag. En dat betekent dat Flederis weer naar het middenveld is geschoven. En uh, heet hij dan, uh, is op de banken terechtgekomen bij Herakles. Een van de wijzigingen bij hun. En bij Andy wordt opnieuw gescoord. Jan Arie van de Heide brengt de ploeg op gelijke hoogte. Uh, missers over en weer. Nu van uh, FC Utrecht. Cornelis die ernaast zit, terwijl vlak daarvoor Sinou er nog helemaal naast zat. Dat leverde in eerste instantie geen doelpunt voor Willem II, Maar in tweede instantie wel. Het is 1-1 geworden. Een minuutje na de 0-1. maken. Jan Arie van der Heijden voor Willem II. Willem 2 Utrecht 1-1. Jij ja, was bezig, Richard van der Maarden. Halverwege de eerste helft zijn we 0-0 tussen Twente en Vitesse. En wat vooral opvalt in de eerste helft tot nu toe is dat... Vitesse bijzonder zwak voor de dag komt. Heel veel slordigheden, heel veel fouten. Maar Twente heeft er nog niet van geprofiteerd. Misschien nu via Chadli. Nee, dat lukt ook niet. De bal in de handen uiteindelijk van Rome. Omdat uh, daar niet uh, goed de combinatie wordt gezocht in het centrum. En dan uh, Vitesse misschien aan de linkerkant van het veld. Maar het is eenrichtingsverkeer tot nu toe. Vitesse blijft vooral op de been door het maken van overtredingen. Beide alle duels worden gewonnen door uh, Twente. En nu is de bal dan wel aan de voet van uh, Matić, Paas naar de linkerkant kant naar Aissati. Aissati weer een terug. Dan naar Matits. Yasuda is ook bij hem in de buurt. Twee man van Twente erbij. En goed verdedigd door Rosales. Bal over de zijlijn. Wat gaat er dan allemaal mis bij Vitesse? Simpele pases over een Meter of vijf, zes. Gewoon onder de voet door balletjes die breed worden gespeeld op eigen helft. Heel erg slordig waar dan een speler van Twente tussen zit. Maar tot nu toe loopt het allemaal goed af. We hebben een kopballetje gezien van Ruiz. Een schot van de Jong die de bal niet helemaal goed raakt En twee minuten geleden een kopbal van Wisgeroff Dat was het. Twente hanteert een te laag tempo. Anders had het ongetwijfeld al op 1-0 gestaan. Nu dan Chatley in de middencirkel met wat ruimte. Vitesse moet terug. Bal gaat naar de zijkant naar Bayrami. Verrassend vanavond in de basis. Zoals linksbuiten speelt de bal opnieuw naar uh, Chadley. Een beetje uitgeweken nu naar de linkerkant. Verdedigd door Van der Struik. De bal gaat uh, terug naar uh, Onyewu. Die weer naar Douglas. Op de helft van uh, Twente, waar we nog niet veel zijn geweest. En dan de paas naar de rechterkant via Wischerhof naar Rosales. De rechtsback. Ook dit is slordig van uh, Twente dat. Uh... Hier en daar ook minder begint te spelen. En opnieuw een overtreding van Vitesse, Aissati. En ik denk ook weer een nieuwe gele kaart. Nee, Makkeli houdt dit keer de kaarten op zak. Tot nu toe één keer geel gezien voor Rajkovic. 25 minuten zijn we bezig hier in de Grolsveste. Het is nog steeds 0-0, maar Twente dus veel en veel beter. 2-0 bij ADO-VVV. Is het daarmee gedaan? nog niet mee. Zo voelt het wel een beetje. Nog 20 minuten op de klok. Het gekke is dat tussen de 53ste en de 63ste minuut waarin die goals van Den Haag vielen... Dat er toch ook mogelijkheden zijn geweest voor VVV. Boijmans nadat het 1-0 was geworden. Met een schietkans van dichtbijbal werd geblokt door de keeper. En Kullen nog een keer naast schiette de man die in de eerste helft van de wedstrijd al de lat raakte. Hij is de vervanger trouwens van Ballas toot. De aanvoerder van VVV normaal die geschorst is. VVV probeert het nog wel in de as van het veld. Ouschebo is gekomen. Dit is een schot van afstand van Foujicevic. En uh, daar zit weinig uh, gif achter. Een roller van een meter of twintig die uiteindelijk is voor Gino Coutinho. En dat moet wel gezegd, zodra VVV een keer in de buurt komt van de Haagse goal. En dat is in deze wedstrijd best wel een aantal keren gebeurd. Mist er toch wat gif, wat overtuiging, wat geloof in eigen kunnen om er echt wat van te maken. Behalve die Kullen, die heeft een aantal keren flink uit de hoop geschoten, uit de heup geschoten. Maar miste wat geluk. Nu is het weer voor Ijsevic. Opent aan de rechterkant van het veld bij Chula, Meter of tien over de middellijn. Piqué is een directe tegenstander. Bal gaat naar Ucebo. Die met een fraaie hakbal. Maar dan komt de bal niet terecht bij de doorgelopen Chula. Is daar wel Coutinho. Die rampt de bal het strafschopgebied van Den Haag weer uit. En dan mag wel worden gegooid door de Limburgers. Met Timicela naar Ucebo. Heeft ruimte om aan te nemen. Staat denk ik tien meter uit het strafschopgebied vandaan. Opent aan de rechterkant. Maar die bal is niet te belopen voor Kullen. Het gaat over de achterlijn heen. En zo moeten we nog minder dan 18 minuten. Lijkt Den Haag het allemaal wel op het droge te hebben. Met een 2-0 voorsprong tegen VVV. Goals van Torenstra en Bulikin. De laatste uit een penalty. Willem 2 kwam met 1-0 achter. Maar die Tilburgers geven niet gauw op in jouw kant. <laughs> Als je naar Gert Heerkens luistert, elke wedstrijd, dan uh, zullen ze nooit opgeven. Al, al zitten ze met het hoofd uh, een meter onder water. Uh, en dat is maar goed ook. 1-1 uh, de stand. En nu, oeh, dat is een overtreding van uh, Neesu. Dat is een uh, gele kaart, sowieso. Uh, is het Neesu? Nee, het is niet Neesu. Het is Irmo Vostermans, die een uh, gele kaart uh, aan de broek krijgt. Ja, als hij hiervoor geel geeft. Ja, waren er waren te veel mensen in de buurt. Maar Vostermans krijgt een gele kaart bij die 1-1 stand. Omdat hij een overtreding maakt eh, op een eh, Willem 2-aanvaller. En dat betekent eh, niet alleen een gele kaart, maar ook een vrije trap voor Willem 2 net buiten het strafschopgebied. En dat eh, kan wel eens eh, heel aardig zijn voor de Kruikenzeikers uit eh, Tilburg. Het was een eh, goede actie van Willem 2. De overtreding werd gemaakt op de spits David Strihafka. Uh, Strie die nu even een beetje aan het uh, ruzie is in het strafschopgebied is nergens voor nodig. Want je hebt een uh, vrije trap en een gele kaart. Ja, we hebben twee doelpunten in twee minuten tijd gezien. Eerste uh, uh, voorsprong voor Utrecht door Dries Mertens. Een beetje geklungel achterin. Maar ook uh, de gelijkmaker was enorm geklungel. De twee echte voetballers in het team van Willem II uh, uh, die, uh, stonden aan de basis daarbij. Janari van der Heijden schoot de bal in. Maakte het doelpunt. En Lassnik, Andreas Lasnik, ook een goede voetballer. Eh, nam een vrije trap. Waar eerst eh, Sinou helemaal naast zat. De vervanger van vorm. Kijk of hij nu getest wordt bij die vrije trap. Lasnik bij de bal onder andere. En eh, eh, Strohavka. En dan eh, komt daar die eh, vrije trap. Over de muur. Prachtige goal, zeg. Prachtige goal voor Willem II. Ja, Willem II leidt. Willem 2 staat voor. Het staat 2-1 en dat in vier minuten tijd. Na een 1-0 achterstand is het gewoon 2-1 voor Willem 2. Groot feest in Tilburg. En dat terwijl ze er zo sterk voor staan. Maar Willem 2 staat met 2-1 voor tegen FC Utrecht. Söderling stond een break voor tegen Troitski. Nog steeds Jan Roels? Nee, die breken is hij kwijt. Het is nu uh, 5-4 voor de Zweed... maar hij werd teruggebroken op Love, zoals het zo mooi heet, door Troitsky. Dat wil wat zeggen, want de Zweed heeft natuurlijk een machtige opslag. Daarna haalde Troitsky ook heel makkelijk zijn eigen service-game binnen. Ook op Love, dus het was acht punten op rij voor de Servier. En inmiddels heeft de Servier weer zijn service behouden. Dus is het 5-5 in de eerste set. En Söderling maakt af en toe van die gebaartjes van... ja, ik sla zo vreselijk hard, maar Troitsky die, uh, die pakt alles terug. Wat moet ik nog meer doen? Hij is af en toe een beetje radeloos... Maar Natuurlijk nog niks aan de hand voor de Zweed die inmiddels 42 aces heeft geslagen. Dit toernooi laat ik dat er wel even bij zeggen. En het is dus 5-5 en Söderling gaat serveren. Maar deze wedstrijd is nog lang niet gedaan. Wel een ace weer voor de Zweed dus 5-5 en 15-0 voor Söderling. Twente is beter, maar het gaat om de doelpunten Richard van der Maarden. Zo is het en het publiek in Enschede wacht op doelpunten. Vier kansen tot nu toe gezien voor de thuisploeg. Waaronder een uh, prachtig schot zojuist van Theo Jansen. Vol op de vreef met zijn linker natuurlijk. Bal via Rome op de lat. En dat was een, een hoogtepuntje in de laatste vijf, zes minuten. Want heel veel zien we verder niet van Twente op dit moment. Dit ziet er wel aardig uit. Een goede combinatie door het centrum met uh, Theo Jansen opnieuw en Luc de Jong. maar een uh... Ja, verkeerd uitgevoerde combinatie. Want de bal net eventjes te hard. Maar het zag er mooi uit. En nu een ingooi aan de linkerkant van het veld. Richting Luc de Jong. Verdedigd door Vitesse in het eigen strafschopgebied. Met Kashia en Rajkovic. De bal wordt weggeramd. Vitesse speelt echt Belabbert tot nu toe in het eerste half uur. Maar Twente hanteert een te laag tempo. Nu weer. Ducklus gaat over de middenlijn. Combinatie zoeken met een lage bal. De Jong dan richting Theo Jansen. Die komt er niet aan. Dan is het Vitesse met kort combinatiespel. Dat er heel eventjes uitkomt. Maar weer zit Twente er goed en snel op. En wint eigenlijk bijna alle duels in het eerste half uur van de wedstrijd. Wout Brama draait om zijn eigen as. Speelt de bal terug in de middencirkel naar Duckles. Die kan weer heel veel meters maken. Wordt verdedigd door Lopez... Maar loopt zich dan weer vast. 31 minuten op de klok hier in Enschede. 0-0. Vitesse dus de onderliggende partij. Maar nog geen goals. Racht niet niet mee, Ado VVV. We dachten eventjes aan de 3-0. Maar die kwam er niet van Torenstra. Want de vlag is daar omhoog gegaan voor buitenspel. Maar dat ziet er toch allemaal in de herhaling wat curieus uit. Misschien dat het aan het einde van de rit wel klopt, maar het ging snel, maar vreemd. Want eh, 2-0 de stand in de 76 e minuut voor Den Haag. Kubik in ieder geval een minuut geleden wel onterecht afgefloten voor buitenspel. Nou, dat verhoek weg was aan de rechterkant, De voorzet was goed en laag over de grond. Maar Kubik schoot nog wel, toen had het fluitje van de scheidsrechter wel geklonken. Maar dat had zeker door moeten gaan. Hier is het 2-0, maar in de Kuip of bij Feyenoord. Een schip! De goal van Bieseswaar zegt na een half uur voetballen 2-0 voor Feyenoord. Hij hing al in de lucht hoor, want Leerdam was er al een keer door. Die schoot per ongeluk hoog over omdat hij de bal verkeerd raakte. En daarna nog een keer een hensbal van Maartens die niet werd gezien door Wiedemeyer. En waardoor Leerdam niet vrij kon doorlopen. Maar vanaf de punt van het strafschopgebied van Bieseswaar zegt. Vanaf de linkerkant draait hij naar binnen voor zijn favoriete linker. En hij draait de bal over pas weer heen in de verre hoek. Een prachtige goal. 2-0. De Kuip bevrijdt, ontploft, alles bij elkaar. Kijk of ze dit volhouden tegen Herakles. Maar het meest verrassend is natuurlijk dat Willem 2 voor staat in die joutkomen. Ja, en het is, dat is leuk voor de Tilburgers. 2-1, uh, mooie vrije trap van Hakola. Die eh, doelman Galicino helemaal kansloos eh, liet. Wat dat betreft. Want de bal ging mooi over de muur. In het uiterste hoekje. Maar nu is het uitkijken geblazen. Als eh, Utrecht weer weg is, levert slechts een hoekschop op. Willem II moet gaan verdedigen zoals ze dat deden tegen PSV in die wedstrijd. Toen was Swinkels echt van grootse klasse. Maar hij heeft een klein probleempje. Want Biemand staat niet naast hem. Die is geschorst. Het is Halilovic die nu in het centraal achterin speelt. En die dat nog niet goed doet. Daar komt hem al voor het doel. Wordt weer via eh, Blom zou zeggen: de linkerhand van een verdediger gaat hij over de achterlijn. Maar het is natuurlijk de onderbuik. En dus mag er een derde, vierde corner worden genomen in deze wedstrijd. Voor FC Utrecht. Dan komt die corner voor het doel de Moesje gaat er overheen. En dan kan Lasting de bal halfweg werken. Wordt opgevangen door Strootman. Strootman naar de achterlijn. Schiet de bal dan tegen de scheidsrechter aan. Die. Uh... Doet uh, niet mee. Nou, eindelijk eens een keer, zoals ze hier zeggen, hebben we wat hulp van uh, scheidsrechter. Dat heb ik uh, zelden gezien. Een voorzet vanaf de linkerkant die tegengehouden wordt door scheidsrechter Liesveld. Je weet niet waar die bal terecht was gekomen. Hij leek mij op maat voor Frank de Moesje. Maar niemand klaagt bij FC Utrecht. De corner is uh, voor FC Utrecht 35,5 minuten gespeeld. Willem 2 leidt met 2-1 tegen FC Utrecht. Nou, even kijken of die corner iets oplevert. Nee, achterbal. Want de bal gaat direct aan de andere kant over de achterlijn. 35,5 minuten gespeeld. Willem 2-2, FC Utrecht 1. Dat betekent dat er alleen met Twente Vitesse nog steeds geen goals zijn gevallen. Reset van de Maarden. 10 minuten nog in de eerste helft. En het is Vitesse nu dat het balbezit heeft in de middencirkel. Met een lange bal van Kashia richting de eenzame spits van Ginkel. Die is klein en Douglas wint simpel het duel. Die is drie koppen groter. En de bal in de handen van Michailov. Geen doelpunten dus nog gezien in dit duel. Wel veel kansen voor FC Twente. Dat beter speelt, veel beter speelt. Vitesse heeft nog geen enkele fatsoenlijke aanval op de mat gelegd. Grossiert in balverlies, maar Twente speelt het slecht uit en heeft daarom gewoon nog geen doelpunt weten te maken. Nu Vitesse met Matic op de eigen helft. Kijkt dus of er afspeelmogelijkheden zijn, maar er wordt weinig bewogen bij Vitesse. Dus gaat de bal weer breed naar de zijkant, naar Yashuda, de linksback. En zo is het na precies 35 minuten in de eerste helft nog steeds 0-0 tussen Twente en Vitesse. Nu misschien de kans voor Vitesse met een balletje naar de rechterkant. Maar de voorzet bereikt niemand en Twente kan weer overnemen. Söderling Trojski, Jan Rols. Setpoint voor Robin Söderling in de eerste set. 6-5 voor de zweet. Als de Servië serveert. Een eerste opslag. Servië heeft al één setpoint weggewerkt. Had een paar fouten in deze game. Was een goede return van Söderling. Uh, kwam hij op 0-15. Dubbelhandige Beckend ging mis. Weer een Beckend ging mis. Nu is de tweede service goed van Trojski. En gaan ze de rally spelen. De dubbelhandige Beckend van Söderling. Die machtige voorrend gooit hij eroverheen. Trojski ver achter de baseline. Heeft een goed antwoord op het hoge tempo van de zweet. Zweet weer met een Beckend rechtdoor. Maar dan de voorend fout van Trojski. Söderling balt zijn vuist. Is een lastige set voor hem geweest. Maar hij pakt hem dus wel met 7-5. Had hij breek... Kwam op 3-1 voor, werd teruggebroken door Troitsky. Hij had moeite met de Servië, maar haalt uiteindelijk toch de eerste set binnen met 7-5. Een paar kilometer verderop, Frank Wielheid. 36 minuten gevoetbald in de Kuip en Feyenoord op 2-0. En Feyenoord, ja, ik zou niet willen zeggen ontketend, maar heeft niet zo heel veel last in ieder geval van Herakles. Leerdam speelt uitstekend opkomende middenvelder vandaag uh, bij Feyenoord. Dat is al drie keer vrij voor... Uh, Pasveer opgedoken. Drie keer zonder al te veel succes. Maar dat kan nog komen, want het blijft maar doorgaan. En Feyenoord met het balbezit nu. Kastanjos, diepe bal. Uh, proberen te krijgen over de verdediging van Heracles Heen. Dat lukt niet. De Looms zit ertussen. Van der Linden en Vlederens. Die heeft heel veel moeite om de bal onder controle te krijgen. Snel terug dus naar Looms en helemaal terug. Uiteindelijk via Kwanzaa naar Pasveer. Zoeken naar de vrije man. Die vindt hij niet dichtbij. Want uh, daar is alleen Martens En die heeft zo half-half een beetje leerdam in de buurt. Uiteindelijk toch de bal naar Maartens uh, van der Linden. De aanvoerder centraal achterin bij uh, Heracles. Uh, haalt het tempo volledig uit de wedstrijd. En probeert dan in de diepte in ieder geval iemand te bereiken van zijn eigen ploeg. Dat moet Armenteros dan uh, zijn. En uh, die wordt uiteindelijk ook bereikt. Aan de zijkant vervolgens Looms gezocht. Looms wordt niet bereikt, maar hij mag wel gaan ingooien. En dat kan de linksback van Herakles zover dat het wel gevaarlijk zou kunnen worden. Het hoeft alleen niet zover. Armand kort. Even de korte combinatie. dan met de voorzet wordt goed weggewerkt daar door Zwerts. Maar Herakles houdt daar wel een corner aan over. Dit zou wel eens eindelijk een gevaarlijk moment voor de ploeg uit Almelo kunnen opleveren. Want echt gevaarlijk zijn ze tot nu toe nog niet geweest. Overtoom is de man die de corner gaat nemen vanaf de linkerkant van het veld. Even kijken. En we gaan naar Rachnaar bij ADO. Het is weer Dimitri Boedikin. Het is weer Den Haag wat scoort. We zitten 7,5 minuut voor tijd. En een keurige stiftbal. Wat kan hij veel? Wat scoort hij veel? De naam is Dimitri Boedikin. Den Haag combineert op de eigen helft. Dan komt in de as van het veld Boedikin vrij te staan. Die is dan verrassend snel. Want dat loopt er ook de rechter uit? op Pechois. Die lang wacht. Gaat hij naar de grond, is daar de stift van Moulikin. Uh, voor hem is dit nummer 15 en het slot. Den Haag gooit deze wedstrijd echt in het slot van status 10-0 en Vicento. Bullikin. Hij mag er zometeen in de slotfase nog even bij komen: De jonge Oranje International voor Kubik. Over een paar minuten beginnen in Calgary de eerste wereldkampioenschappen allround in het kramerloze tijdperk. Uh, maar ja, we <lacht> zullen het eerst maar over de vrouwen hebben, hè, Sebastian Timmerman? Ja, die zijn belangrijker. Hè? Daar gaan we ook mee beginnen, ja, dadelijk. En bovendien minuten. gaan die altijd ja. voor, heb ik begrepen. Ja, ja, vrouwen gaan altijd voor. Nou, ook bij dit uh, wereldkampioenschap allround. Uh, het is uh, vijf voor half één inmiddels in uh, Calgary. Half een. Dus over vijf minuten gaan we inderdaad beginnen. Uh, de Olympic oval redelijk gevuld, moet ik zeggen. Ik heb het wel eens leger, leger meegemaakt hier. En het is niet zo dat uh, Evert van Bentham en Tony de Jong de enige zijn die er zijn. Nee, er zijn ook gewoon veel Canadezen, best wat Canadezen afgekomen op dit uh, WK Allround. Waar we uh, dus eigenlijk eerst gaan kijken naar de vrouwen. Maar we gaan eerst in Enschede kijken bij Richard van der Made. Het kon niet uitblijven. FC Twente is op 1-0 gekomen. Doelpunt van Nasser Chadli, zijn zesde doelpunt alweer van dit seizoen. En de blijdschap op het gezicht bij Preudom. Room, de keeper van Vitesse, baalt. Ja, het zat er echt aan te komen. Twente veel en veel beter. Veel ruimte lag er in de as van het veld. Het is uh, Chadli die zich heel makkelijk vrijmaakt. In combinatie met Theo Jansen die Chadli weet te vinden. En met de rechter schiet hij de bal in de verre beneden. En zo leidt Twente dus tegen Vitesse met 1 tegen 0. Ga rustig door Sebastian. Over die 500 meter bij de vrouwen, waar we dus zo mee gaan beginnen. De titelverdedigster bij de vrouwen is er wel. In tegenstelling dus tot bij de mannen. Martina Sablikova, de wereldkampioene van de laatste twee seizoenen. Zien we dadelijk in de zevende rit rijden. Het is natuurlijk een sleutelafstand voor haar, die 500 meter. Bij het afgelopen Europese kampioenschap in Colombo, waar ze ook weer won, reed ze een hele goede 500 meter. Misschien zit er wel een persoonlijk record in voor Sablikova. Als ze deze afstand goed doorkomt, kan ze een goede basis leggen voor een nieuwe titel. De de Nederlandse hebben we dan al gezien. Als Sablikova aan de baan komt, is de Nederlandse dame Diane Valkenburg. Zij rijdt in de vijfde rit tegen toen, de Noorse. Dan Jorien Voorhuis tegen ook een Noorse. Hege Bukkoe. Voorhuis en Valkenburg niet zozeer direct uh, kandidaten voor het podium op dit WK. Dat is Irene Wüst natuurlijk wel. Um, zij ja, staat misschien ietsje in de schaduw zo op voorhand van Sablikova en de Canadese Nesbit. Maar Wüst komt wel ja, vrij relaxed, vrij ontspannen en zelfverzekerd over zo in de aanloop naar dit toernooi. reed een een goede wedstrijd in Moskou twee weken geleden. En ik ben benieuwd of ze die goede vorm heeft meegenomen naar dit snelle ijs in Calgary. Wust als derde Nederlandse in actie tegen de Russen in Lobisheva op de 500 meter. En dan hebben we natuurlijk nog Marit Leenstra, de Nederlandse kampioen allround. Die een beetje in de schaduw van Wust, heel ja, rustig eigenlijk, zonder dat er heel veel mensen aandacht hebben geschonken aan Leenstra, naar dit toernooi heeft kunnen toeleven. En wie weet, is dat wel juist de manier waarop het goed gaat voor Marit Leenstra? En ze heeft een mooie rit, wat zij rijdt tegen Christine Nesbit. De local hero, de topfavoriet voor de Canadese dames. En natuurlijk de dame die uh, dit seizoen um, een ja, bijna unieke prestatie kan leveren... door in één seizoen wereldkampioen sprint en allround te gaan worden als ze dit toernooi wint. Alleen uh, Karin Enke deed dat in de jaren 80 drie keer op rij. De laatste rit gaat tussen Rukard en Brittany Schussler. Maar ik denk dat we dan het klassement al grotendeels zien hebben worden gemaakt. Want het gaat dus vooral om Sablikova, Nesbit en Irene Wüst. Ado, uh... Onderschat VVV niet en wint gewoon vanavond. Ragnar meer. 3,5 minuut nog tot het einde. 3-0 voorsprong. Er staan mensen klaar voor een vrije trap. De bal ligt op 25 meter. Verhoek leek wel trek te hebben, maar de bal wordt kort genomen. Dan toch Verhoek en dan gaat de bal over de goal heen. Een meter of vier zal het zijn boven de, de lat. De lat dus waar de doelman van VVV-Besjoa onder staat. Verhoek speelde goed, maar af en toe wat ongelukkig. Poenikin krijgt een publiekswissel. Nog maar twee doelpunten en dan staat hij bovenaan. Op de topscorers Björn vlemings van NEC maakte het tot nu toe 17. Boerinkin gaat van 13 naar 15 en vandaag. Brauwer. We zien Jordi Brouwen. Gekomen uit Engeland in de slotfase van deze wedstrijd nog even invallen in het voorpark. Maakte in de wedstrijden die hij tot nu toe speelde met de reserves geen al te beste indruk die wij ons vertellen. Maar mag het nu toch een keertje de eerste helft van Den Haag gaan laten zien. De trap van Beswa, die zojuist dus goed wegkwam bij die trap van Verhoek. Bal op de helft weggekomen gekomen van Den Haag. Verdedigd door Ami. Ami aan de ene kant. Piqué aan de andere kant. Halen allemaal dikke voldoendes bij Den Haag. De vleugelverdedigers. Kijken of hij bij de bal kan. Daar is Brouwer. Daar is achterin Vicento. Die krijgt inderdaad de bal. Nee, want uh, een uitgestoken been. Een uitschuifbeen bij Sela. En dan uh, komt VVV weg. Maar het staat natuurlijk wel met 3-0 achter. Immers heeft al lang weer opgepakt voor Den Haag. Verhoek aan de rechterkant. Nou, één keer een voorzet die aankomt. Hij had wat pech af en toe vanavond. Nu gaat de bal voorbij de goal. Is daar achterin wel Lex Immers. Lex Immers geeft de bal ook maar weer eens voor. Zoeken naar de nieuwe spitsen. Maar daar komt de bal niet. Immers krijgt wel voor de zoveelste keer een herkansing. Want is nog altijd daar aan de overkant. Aan de zijkant. Speelt hem over de breedte van het veld. Levert een applaus op voor de hoek. Pakt op. Punt strafst Daar de aanname. Het draaien is lastig. Immers krijgt de bal. Besluit te schuiven. Bal van richting veranderd. En dan gaat hij naast. En uh, daar is het weer. Bejois die zwijnt. Want ze telde hem eigenlijk al. En als we het hebben over de keepers moeten we het toch ook niet onvermeld laten vanavond dat Gino Coutinho bij Den Haag toch ook een aantal katachtige reflexen in huis heeft gehad. Hij deelt echt mee in de euforie momenteel in Den Haag. Anderhalve minuut voor het einde, 3-0 ADO-VVV. Staat Willem II echt nog steeds voor in de houtkamp? <laughs> ja, het is echt waar. Ze zijn er blij mee hoor. Ook met die nederlaag van uh, VVV. Want het verschil kan zomaar drie punten worden. En uh, nog altijd 2-1, maar het grote probleem bij Willem 2 vanavond is de achterhoede. Met name de backs, die zijn heel zwak. En uh, dat kon wel eens voor grote problemen gaan zorgen in de uh, tweede helft. Want we zitten in de slotfase van de eerste helft. 2-1 de voorsprong voor Willem 2 na een 1-0 achterstand. Uh, het is uh, leuk om naar te kijken. Het is niet beste. Er worden veel fouten gemaakt, maar dat maakt het misschien juist wel zo leuk. Als Adam Sarota de bal heeft voor FC Utrecht een Australië. Frank Wilaert, jij hebt Ik. iets te melden. In de laatste tel van de eerste helft, vrije trap. Heracles flederen ze achter de bal, krult de bal over de ontzettend brede Feyenoordmuur in de bovenhoek. 2-1. Herakles terug in de wedstrijd uit het niets. Want tot nu toe hadden ze niets te melden. Maar, zeg ik er gelijk bij, Feyenoord mag blij zijn dat ze nog met z'n elven zijn. Want aan, die over de, want aan die vrije trap ging een overtreding vooraf van De Vrij. Die haalde daar Armenteros onderuit. En De Vrij was de laatste man. Maar Wiedemeijer, twee weken geleden, nog twee keer roodgevend aan Willem II. En daarvoor gestraft, omdat dat niet echt nodig was. Vorige week mocht hij niet in de Eredivisie fluiten, vloot hij in België. En in de Eerste Divisie. En daardoor blijkt dus nu dat hij toch een klein beetje, denk ik, marchandeert. Want de Vrij had gewoon rood moeten hebben. En dan had Feyenoord met tien man... Tegen Heracles gestaan. En met een 2-1 voorsprong de rust ingegaan. Want daar heeft Wiedemeyer inmiddels voor gefloten. Feyenoord leidde ruim. Maar hij is inmiddels weer. Eh, ziet Heracles terugkomen in de wedstrijd. Vlak voor de pauze. 2-1. Twente, Vitesse, Richard van der Maden. 1-0 de voorsprong voor Twente. Vrije trap voor de thuisploeg. En dan is het altijd gevaarlijk als Theo Jansen de bal heeft klaargelegd. Met zijn linker. Hij zorgt voor een voorzet. In plaats van een schot richting de Amerikaan Onyevu. Maar die gaat onder de bal door. En Vitesse kan dan overnemen aan de linkerkant van het veld. 1-0 e dus door de goal van Chadli Vijf minuten voor rust. Dit is een goede crosspaas van Vitesse op uh, Chadli. Die gaat nu het strafschopgebied in. Probeert zijn man te passeren. Dat is Rosales. Maar ook dat mislukt. En mislukt eigenlijk bijna alles bij uh, Vitesse. Eén schot op doel gezien van Aysati. Dat ging twee, drie meter naast. Maar verder is het gewoon erbarmelijk wat de ploeg van uh, Ferrer hier vanavond in Enschede laat zien. Nu weer uh, Vitesse aan de... Nee, het is Twente natuurlijk. Aan de linkerkant van het veld met Bayrami. Vitesse verdedigt met Van der Struik. De bal gaat terug naar Theo Jansen zit in de blessuretijd van de eerste helft. Opening naar de rechterkant van het veld. Naar Rosales, combinatie met Ruiz. Die we nog niet zo heel veel hebben gezien in de eerste helft. Vitesse nu aan de linkerkant met Yasuda. Balverlies van Ruiz ging daaraan vooraf. En dan een overtreding van Rosales. Dat is een pittige op Babangida. De nieuwkomer ook bij Vitesse begin januari gehaald. En wat gebeurt daar nu? Even kijken of daar een schop werd uitgedeeld door Matits bij Brama. En of de scheidsrechter nu een gele kaart gaat trekken ook daar nog voor. Nee, dat gebeurt niet. Er is geel voor FC Twente, voor Rosales voor die overtreding 1-0. Dat zal waarschijnlijk ook de rust van zijn hier in Enschede. ADO-VVV is afgelopen. 3-0 is het daar geworden. Willem II Utrecht is rust. 2-1. Feyenoord Heracles is rust. 2-1. En Twente Vitesse bijna rust. En het is daar 1-0 als het zo rust is, hoort u dat. Kwart voor negen begint ook nog AZ tegen koploper PSV. We gaan naar het schaatsen. De 500 meter bij de vrouwen. Sebastian Timmerman, hoeveel ritten? Uh, er zijn er twaalf in totaal en we hebben er eentje gehad. Er nou, dat bezig bedoel dit Dus ja, precies. Ik uh, kan melden dat we alleen nog maar persoonlijke records hebben gezien. Want zowel Ost als Beckett in de eerste rit uh, verbeterden zichzelf. Kijken of Hemmer en Hozumi dat ook doen. Hemmer wint de rit en doet dat in 40 seconden en 50 honderdste van een seconde. Ook voor haar een persoonlijk record. Hozumi, 40,74 noteer ik voor haar. En ook dat is een persoonlijk record. Ja, dat krijg je natuurlijk als je weer eens een keertje met zo'n allround circus terecht ...komt op een snelle baan als Calgary. een van die twee hooggelegen en snelle banen ter wereld. Dan krijg je veel persoonlijke records. Twee ritten gehad, vier persoonlijke records gezien. Oost, de Duitse dame dus het snelste voor die Marie Hemmer. En we hebben dus ook de rentree gezien van Stephanie Beckert. Daar heeft eigenlijk niemand het over. De lange afstandspecialiste uit Duitsland. Ik denk dat ze op dit, deze afstand en de 1500 meter toch te veel gaat verliezen om echt mee te doen. De, we hebben dus twee ritten gehad. gaan zo beginnen aan de derde rit. Het is nog even wachten. Tot ...totdat we in de vijfde rit Diana Valkenburg als eerste Nederlandse inactie gaat zien. Zij gaat het dan opnemen tegen de Noorse Ida Njat. Seudeling tegen Troitsky, de tweede set. Uh, ja, Ros. Ja, nog geen breaks in die tweede set. Seudeling op uh, 2-1. Wat opvalt is dat Troitsky gewoon goed de tempo kan bijbenen. Zelfs een uh, antwoord heeft op de eerste service als die goed is van Seudeling. Dan kan hij dan katachtig naartoe duiken. En dan kan hij de bal ook nog redelijk ver tegen de baseline uh, retuneren. Nu is Troitski aan service en die heeft zelf gewoon ook een goede opslag. Slaat nu bijvoorbeeld een ace. Dus echt uh, spannende games hebben we nog niet gehad aan het begin van de tweede set. Ik vind dat uh, Troitski ook heel goed beweegt. Wel wat verder achter de baseline dan Söderling. Waardoor Söderling vaak meer initiatief heeft. Maar uh, de service zit laag. En uh, ja, uh, speelt gewoon fantastisch tennis. Hetzelfde geldt voor Söderling. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. Dit is nog lang niet beslist. Troitski nu naar 40-15 op weg. Dus om zijn eigen service binnen te gaan halen. 2 1 Tweede set voor Schödering. Nog geen breaks in de tweede set. Eerste set 7-5 voor de zweet. Dat was Eliza Doolittle met Skinny Jeans. De Nederlandse sun in de baan bij uh, uh, Sebastian Tievemann in Calgary. Diana Valkenburg gaat aftrappen in de vijfde rit tegen Ida Njatun uit Noorwegen. Het ready heeft geklonken, het startschot ook, maar dat klinkt dubbel. Althans, eerste startschot en dan een fluitje. En dat betekent een valse start in deze vijfde rit. Geef mij de gelegenheid om te vertellen dat de Poolse Luisa Slotkowska de snelste tijd op haar naam heeft staan. Met 39 seconden en 96 honderdste van een seconde. En dat is voor haar een persoonlijk record. We hebben zes persoonlijke records gezien van de acht dames. Die tot nu toe op het ijs zijn geweest. Eriko Ischino, 40-28 op de tweede plaats. Diana Valkenburg heeft een persoonlijk record staan van 40 seconden en 1300ste. Valkenburg maakte trouwens de valse start. En misschien is dit wel een mooie gelegenheid voor Valkenburg om voor het eerst in haar carrière in de 39 seconden te rijden op de 500 meter. Want die 40-13 die reed zij in Heerenveen bij het Nederlands kampioenschap Allround van dit seizoen. Waar zij op de derde plaats eindigde. Daar gaat ze weer richting de startlijnen. Er moet in ieder geval deze start goed zijn. Haar tegenstandster is 20 jaar. Komt uit Noorwegen dus. Ida Njatoen, een debutant op het WK Allround. Staan ze stil, Valkenburg, in de binnenbaan. En Njatoen in de buitenbaan. Ja, ze staan goed stil. Toch is ze niet helemaal lekker weg. De eerste meters lopen niet super goed. Bij Diana Valkenburg nu vanaf zeg maar zo'n 50 meter. Heeft ze de slag wel aardig te pakken. De openingstijden zijn het snelste. Uh, 1-27. voor allebei. De dames zijn dus de snelste openingstijden tot nu. Toe. Toe. Valkenburg probeert uit te versnellen na de eerste binnenbocht. Maar Njatoen lijkt mij meer snelheid te hebben. Want de Noorse die dit seizoen zo goed reed bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn komt dichterbij. Heeft nu de tweede binnenbocht op dat snelle ijs van Calgary. En daar komen we bij de dames de laatste 100 meter op gereden. En is het inderdaad Njatoen die nu de leiding heeft genomen in deze rit. En Valkenburg gaat verslaan. En dat in een persoonlijk record doet van 39-36. Prima tijd voor Njatoen. Maar de 39-48 van Valkenburg mag er ook zijn. En zij rijdt inderdaad voor het eerst in haar carrière in de 39 seconden. En Njatoen, die rijdt ook een dik persoonlijk record. Die rijdt er ook bijna één hele seconde van af van haar oude persoonlijk record. Dat zij vorig seizoen reed in Moskou. Dus zij heeft ook een bijzondere progressie gemaakt op deze snelle baan. Njatoen, dus aan de leiding... Die 20 jaar jonge Noorse met die 39, 36. Ik kijk even of die tijden nog gecorrigeerd worden. Dat gebeurt niet. 39, 48 dus voor Valkenburg. Wat kan Jurien Voorhuis? Ook zij gaat het eens opnemen tegen een Noorse. Voorhuis gaat rijden tegen Hege Bukku. Het zusje van, zoals wij altijd zeggen, de 19-jarige dame uit Jundervos. Zo heet dat plaatsje waar zij vandaan komt. Net als haar broer 39, 46. Het persoonlijk record van Bukku om 39, 87 het persoonlijk record van Jorien Voorhuis. En dat is een tijd die ze reed hier in Calgary. Maar wel al lang geleden, bijna vier jaar geleden, deed ze dat op 24 februari 2007. Dat uh, staat dus al een tijd, die tijd van Jorien Voorhuis. De nummer twee dit seizoen van het Nederlands kampioenschap Allround. Achter Marit Leenstra, vijfde wedstrijd op het Europees kampioenschap Allround. En zij moest daardoor via de skate-off hier terecht zien te komen. En dat lukte, zij, lukte haar dan uiteindelijk. Het is uh, voor Jorien Voorhuis haar derde wereldkampioenschap Allround. Ze staat aan de start en is vertrokken voor haar 500 meter rit in de binnenbaan. Dadelijk dus de tweede buitenbocht voor Voorhuis tegen deze Hege Bukku. Gelijk op op de eerste 100 meter licht voordeel voor Bukku. 11-01, snelste opening voor de Noorse. 11-08 is de tweede snelste tijd tot nu toe. Over de eerste 100 meter voor Jorien Voorhuis. Die meer snelheid heeft, volgens mij, op de kruising dan Diane Valkenburg had in de rit hiervoor. Het verschil met Bukkoe blijft een beetje gelijk. Nu komt de Noorse dichterbij. Dankzij de binnenbocht. Maar het verschil is niet groot hoor, als ze het rechter uit de komen gereden. Maar toch rijdt de Noorse nu voor Jorien Voorhuis. En gaat Noorwegen ook in deze rit, denk ik, van Nederland winnen. Voorhuis komt wel terug. Maar Bukkoe in 39. 0-9 wint inderdaad de rit. 39-16 voor uh, Jorien Voorhuis. En ook dit zijn dan twee persoonlijke records. En Bukko die uh, balt haar vuisten. En is daar erg tevreden mee. En dat mag ze zijn. Want zij haalt toch ook bijna een halve seconde af van haar persoonlijk record. Maar ook Jorien Voorhuis verbetert zichzelf met zeventiende van een seconde. En dat is ook gewoon een goed begin van dit toernooi voor Jorien Voorhuis uit de TVM-ploeg. Maar Bukku dus voorlopig aan de leiding. De Noren hopen dat we dat later vandaag nog een paar keer moeten gaan zeggen bij de mannen. Als haar broer Hovach een zeer teleurstellend Europees kampioenschap goed moet gaan maken. Het Europees kampioenschap Hovach. Howard... Het was zeker niet teleurstellend voor Martina Sablikova. Die aan de start staat in de volgende rit. De zevende rit. Sablikova, de Europees kampioene van de laatste twee seizoenen. En de wereldkampioene allround van de laatste twee seizoenen. Ze werd het in Hamar in 2009. En ze werd het voorseizoen in Heerenveen. En ze neemt het op tegen een dame... Die voor de negende keer alweer meegaat doen aan een WK Allround. En heel veel mensen denken terug aan 2006 toen Cindy Klaassen heerste op het wereldkampioenschap Allround. Alle afstanden won op het WK dat toen ook hier in no, Kelkooi verleden staat. werd. Een Grand Slam maakte. Uiteraard dus daardoor ook wereldkampioen Allround werd. Daarna heeft ze veel tegenslag gehad. Cindy Klaassen met blessures, persoonlijke tegenslagen. Eens kijken wat de wereldrecordhoudste van de 1500 meter en de 3 nee, kilometer kan op dit WK all rounds. Goede rit dus. Mooie tegenstander. Sablikova. Ze zijn goed weg, ook in één keer. Sablikova in de buitenbaan reed nog nooit. Een 500 meter binnen de 40 seconden. Gaat goed mee met Cindy Klaassen op de eerste 100 meter. Zijn niet de snelste openingstijden. 11.26 om 11.33. Sablikova loopt een goede buitenbocht. Want ze schaatst maar een meter of 10, 15 achter Cindy Klaassen aan. Met die lange slagen die we gewend zijn van die vreile Tsjechische consal. Richting Cindy Klaassen gereden. Die door de buitenbocht heen. Sablikova door de binnenbocht waar ze deze week op de training nog onderuit ging. En dan komt ze bij Klaassen in de buurt. Dat is geen goed teken voor Klaassen, wel voor Sablikova. Klaassen wint dan wel de rit. 39.28 is niet de snelste tijd, maar de derde tijd. En met 39.48 begint Martina Sablikova met een persoonlijk record aan dit WKO-round. Een halve seconde sneller dan dat ze ooit was. Voorlopig op de vijfde plaats op de 500 meter. En strakjes als Nesbitt en Wüst hebben gereden, weten we wat die tijd echt waard is. De fans zijn eind... Over zijn ontevreden, want PSV verloor van ADO met 1-0. PSV heeft dus wat goed te maken. En dan is AZ niet de tegenstander die je wil hebben, Bas Tichler. Nee, zeker niet. En AZ is natuurlijk ook ontevreden. Want die verloren van Excelsior, daar gaat eigenlijk ook niemand rekening mee gehouden. De wedstrijd is 40 seconden onderweg. 0-0 stand. Bij AZ vallen toch wel wat dingen op. De doelman bijvoorbeeld, Esteban... Dat heeft natuurlijk alles te maken met de blessure van Sergio Romero. Terwijl nu Palsen, linksbener, rechtsbekkensie vanavond weg kan. En de bal heel aardig meegeeft aan Holmen. Er komt de eerste kans. Maar de redding is er. Omdat Bauma op het juiste moment met een sliding voor de bal komt. En zo mag PSV uitverdedigen. Vier linkspoten achterin bij uh, AZ vandaag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de schorsingen van Moisander en Marcellis. Weer Palsen weg nu. Voorzet met rechts. Dat lijkt helemaal nog zo onaardig niet. Maar die bal komt dan... Via het lichaam van de Pieters over de achterlijn. En zo mag AZ opnieuw gaan aanvallen. Het begin van AZ is toch op zijn minst onstuimig. Het is geen corner trouwens, maar een ingooi dicht bij de cornervlag. En die wordt dan door Elm genomen aan de rechterkant van het veld. Anderhalve minuut onderweg 0-0 stand in Alkmaar. Een tennis in Ahoy, Jan Ros. Ja, 4-3 Söderling. Tweede set. Eerste set heeft hij gewonnen met 7-5. Service van Troitski. De serveer 15-40. Dus twee breekpunten voor Söderling. Tweede opslag Troitski. En die bal leek mij toch achter de baseline. Maar de lijnrechter zegt uh, de bal is in. Beide handen naar beneden. En dan een voorrent van Troitski eroverheen. Eén breekpunt dus weggewerkt. Söderling heeft nog één breekpunt over om op 5-3 te komen. Dus dit is een big point in de tweede set. Söderling huppelt wat, kijkt eventjes naar zijn coach. En dan zie ik hier op mijn beeldscherm inderdaad dat de Hawkeye aangeeft... dat de voorrent goed was van Trotski. Daar was ook niet echt discussie over. En dan een Eester overheen. Althans, dat, uh, dat lijkt zo. De lijnrechter geeft de bal goed. Maar de umpire leek in eerste instantie te overroelen, zoals het heet. Nu krijgen we weer de Hawkeye, Maar de bal is prachtig op de lijn. Dus zijn beide breekpunten weggewerkt door Trojski, Die een beetje last leek te hebben van zijn arm. Maar hij is nog in de race. 4-3 dus voor Söderling. Tweede set, eerste set voor de Zweed. Twee Nederlandse gehad. Iedereen ruust is de derde, Sebastian volgens velen, de, een van de favorieten voor dit wereldkampioenschap. In ieder geval een dame. Ook volgens jou? Die duurt, moet komen van, uh, ja, ja, ik moet zeggen, ze komt vrij relaxed en zelfverzekerd over. Ik vond haar in Moskou heel goed rijden, twee weken geleden. En toen was ze zelf eigenlijk heel kritisch op haar manier van rijden, terwijl ze toch te goede tijden reden. En dat, is in, uh, de af, uh, reed, en dat is in de afgelopen jaren wel eens anders geweest. Want dan reed iedereen wist, tijden waarvan je dacht, nou oh, het gaat. En dan was ze zelf juist heel uitbundig en riep ze ik ben er weer. Want ze heeft natuurlijk moeilijke tijden gehad nadat ze in 2007 wereldkampioen werd in Ereveen wereldkampioenen Allround. Daarna overtraind geweest. We kennen het verhaal. Veel problemen gehad. En toch stond ze wel ieder jaar op het podium van dat WKO-Round sinds die 2007. Tweede in 2008. Derde in de laatste twee seizoenen. Ze neemt het op op deze 500 meter in de negende van de twaalf ritten tegen Yekaterina Lobisjeva. Een korte en vooral middellange afstandspecialiste uit Rusland. Persoonlijk record van iedereen Wust 38 44 een reeds ooit in Heerenveen. Mooi moment om die tijd te gaan verbeteren. Ze is niet in één keer goed weg. Er is een uh, valse start. En volgens mij was het van uh, Lobisjeva inderdaad. Het is uh, de rode vlag die omhoog gaat. En dat betekent een uh, uh, moeilijk begin dus voor Irene Buust. Want zij weet nu ook dat zij dadelijk de tweede start in één keer goed moet hebben. Anders is dit toernooi over en uit. Pukkoe nog altijd trouwens aan de leiding met die 39-09 Voorhuis. Netjes op de tweede plaats. 39-16. En Cindy Klassen met 39-25 staat zij op de derde plaats, de Canadese. Maar Klassen is niet meer dus de Klassen van een aantal jaar geleden. Wust wil wel weer een, uh, de Wüst worden die we kennen uit het verleden. Het is trouwens meer dan drie jaar geleden ook dat iedereen Wust een persoonlijk record reed. Dat dateert allemaal uit 2007 en dan eentje uit 2008, januari 2008. Dat is haar persoonlijk record op de 5 kilometer. Zou lekker zijn als ze weer eens een keer zichzelf kan verbeteren... en op die manier het wk round kan gaan beginnen. 38-44 nee, is dus haar persoonlijk record op de 500 meter. Freddy heeft geklonken. Nu zijn ze gelukkig in één keer wel goed weg. En dus is de, uh, deze rit onderweg. Wust in de binnenbaan. Betere start dan Lobisheva. Loopt een klein metertje bij Lobisheva weg. 10-91 is het. De snelste opening voor Guus. Die een klein beetje deel van haar slag moest laten lopen bij het ingaan van de eerste binnenbocht. Ze kwam niet helemaal lekker uit. Lobisjeva rijdt een meter of 15 achter. Wüst op de kruising. Wüst naar de buitenbaan toe. Lobisjeva in de binnenbocht nu in de tweede bocht. En ze komt wel in de buurt van Irene Wüst. Dat vond ik niet zo'n heel erg goed teken. Wüst neemt weer wat afstand van Lobisjeva. De Russing komt weer wat terug in de laatste meters. Wüst wint de rit. Wordt het een 38 e Ja, maar 38,52 is geen persoonlijk record voor Irene Wüst. Wel de snelste tijd tot. 38-70 voor Lobisheva. Tweede tot nu toe. Maar ook voor de Rusin geen persoonlijke record. Het voetballen dan Feyenoord in Rijkles. Frank Wielaert werd vlak voor rust toch nog weer spannend. Ja, en dat merk je ook in de Kuip onmiddellijk. Want was de stemming tot een minuut voor de pauze uitgelaten in de Kuip. Nu is het weer stil en gespannen. En die ene goal, dat is toch... Uh ja Dat brengt inderdaad de spanning volledig terug met uh, twee ongewijzigde ploegen uit de kleedkamer. Everton balbezit en uh, Castanjols juist uh, teruggefloten voor buiten spel. Anders was hij helemaal alleen door geweest. Nu Castanjols weer in balbezit naar misverstand op het middenveld bij Herakles. Wijnaldum door, Wijnaldum door vanaf de rechterkant. Moeilijke hoek, hij legt hem voor. Hij legt hem voor, maar er is niemand. Mijayichi is het dichtstbij, maar die kan nog net de bal binnenhouden. Dat is het dan ook. Hij had op doel moeten schieten, maar heeft daar nogal slechte ervaringen mee. Voorzet van Mijayichi, weggewerkt in eerste instantie. In tweede instantie kan Vladiris dan de rest doen. De rust achterin terugbrengen bij Herakles. Maar daar was alweer zo'n mogelijkheid. Als Wijnaldum tenminste op doel had geschoten, kort na de pauze. En dan Sebastian Timmerman weer met het schaatsen. Drie ritten nog te gaan op deze 500 meter. wust is dus het snelste met die 38-52, maar duidelijk niet tevreden. Geen persoonlijk record gereden. Ze schudde nee toen ze de tribune passeerde nee, nee. waar, ik meen, haar ouders zitten toe te kijken. Nu Erbanova, dame die nog wel eens de 500 meter wint bij een allround toernooi. Ze deed dat twee keer bij het EK allround. Ze rijdt tegen Jekaterina Yekaterina Shikova, die juist nog wel eens onderuit gaat bij een allround toernooi. En Erbanova is voortvarend vertrokken. 10-68, prima opening voor deze jonge Tsjechische 18 jaar jong, staat natuurlijk in de schaduw in Tsjechië van Martina Sablikova. Maar zeker op die kortere afstanden en de middellange afstanden is Banova een talent. En het verschil met Shikova is enorm. Want uh, ondanks de buitenbocht gaat ze deze rit afgetekend winnen. 38.52 is de te kloppen tijd van Irene Bust. 38 38.90 is het uh, persoonlijk record van uh, Erbanova. Die tijd gaat er ruim aan. Want 38, 22 is voor haar een persoonlijk record. En tevens de snelste tijd tot nu toe. 39.41 uh, de tijd voor Sikova, Maar de Russin die valt daarmee uh, behoorlijk tegen. Maar 38.22 dat is uh, een goede tijd uh, voor Erbanova. Die daarmee dus sneller is dan Irene Bust. Wust moet straks 1 seconde en 18e goed gaan maken op Erbanova op de 3 kilometer. En dat moet Wust wel voor elkaar zien te krijgen. Wust is beter op de 3 kilometer dan die Erbanova. Overigens is de tijd van Wust nog met 100 honderdste gecorrigeerd. 38-53 is dat uh, uh, uiteindelijk geworden. We gaan eventjes naar Bastigelen volgens mij. Ja, zo is het, want PSV staat in Alkmaar na acht minuten op een 1-0 voorsprong. De doelpuntenmaker heet Berg, toch weer in de spits bij PSV vandaag. Koevermans op de bank, maar eigenlijk komt een doelpunt op naam van Koevermans. Die wordt aangespeeld door een doorgelopen Pieters. De bal op de rand van het strafschopgebied kan aannemen, kan schieten via de handen van Esteban, De doelman van AZ gaat de bal op de paal. En de rebound wordt dan eigenlijk heel makkelijk door Berg binnengelopen. Die even aan de aandacht is ontsnapt van Moreno als een... Uh, Kippetje zo vlug is hierbij erbij en tik de bal in het lege doel. PSV op een 1-0 voorsprong in Alkmaar na 9 minuten. Nog een keer Bas, wie schoot er op de paal? Toyvonen. Dankjewel. Oké, okay. En wij gaan naar het schaatsen terug. Uh, Sebastian Timmerman. De voorlaatste rit met de uh, local hero Christine Nesbit in de baan. 25 jaar, woont uh, hier in Calgary wereldkampioenen sprint van dit seizoen tegen de Nederlandse kampioen allround, Marit Leenstra. Ze staat dicht tegen de rode lijn aan. En ik denk inderdaad dat ze er met de punt van de schaats in is gegaan. Nederlandse stad gaat toch naar de buitenbaan. Naar Marit Leenstra. Terwijl ik toch dacht te zien dat Nesbitt met de punt van de schaats in de rode lijn stond. Maar de beweging was er inderdaad ook wel bij Marit Leenstra bij de eerste poging om goed weg te zijn van deze belangrijke rit. Vooral dus voor de Canadezen vanwege Christine Nesbitt. Persoonlijk record van haar. 7 37, 86. Een prima tijd van Christine Nesbitt. Ze reed het op 9 januari van dit jaar. Hier in Calgary. Bij de Canadese afstandskampioenschappen. Een toernooi waar zij superieur was. En bijna alles won waar ze reed. Wereldkampioen en sprinters ook geworden. Maar ja, de laatste keer dat Nesbitt een 5km reed is door twee seizoenen geleden. Dus dat wordt een belangrijke afstand voor Christine Nesbitt. Dat is morgenmiddag helemaal aan het einde. Morgenmiddag in Canada. Morgennacht in Nederland. Marit Leenstra is altijd wat beter ook op de middellange afstanden ten opzichte van die 5 kilometer. Moet ook op deze afstand en dan later op de 3 en de 1500 meter de voorsprong pakken. Nu zijn ze goed weg en Nesbitt is veel beter weg dan Marit Leenstra. Die een beetje bleef staan bij de start. Nesbitt pakt gelijk meters. Dit is inderdaad de wereldkampioen die we zien. 10 72, niet de snelste opening voor Christine Nesbitt. Ze is langzamer dan Erbanova was. Erbanova die dus met 38-22 aan de leiding gaat. En wat een verschil zegt ten opzichte van Leenstra. Het is een meter of 30 in het voordeel van Christine Nesbit die daar de buitenbocht in duikt. Daar komt de Canadezen goed doorheen. Leenstra ook goed door de binnenbocht. Maar het verschil blijft een meter of 10 in het voordeel van Christine Nesbit. 38, 22. tot de kloppertijd. Hier staat een 37er op de klokken. 37, 72 om 38, 53 voor Marit Leenstra. Dat is voor Leenstra een persoonlijk record. En voor Nesbit natuurlijk ook. Want die is ook weer snel dan die 37-86, eerder dit seizoen 37-72. Een uh, prima tijd om dit WK allround mee te beginnen. En daarmee pakt ze al behoorlijk wat tijd natuurlijk ten opzichte van de concurrentie. Vier seconden en 86-honderdste. Straks op Irene Wust op de drie kilometer. En meer dan 10 seconden heeft ze al te pakken op Sablikova. Dadelijk nog één rit te gaan. Hoe ver zijn we bij tennis? Söderling Troitsky Jan Roos. Een matchpoint voor Robin Söderling. 7-5-5-4 als Trojski serveert. 30-40. Eerste service van de Servier. Die is uh, goed. Ja hoor, zo heeft hij al meer aces geslagen, de Servier. En... Ace in de hoek van Söderling. Die kan alleen maar kijken, zoals Troitski ook heel veel heeft moeten kijken... naar de servers van Söderling, want die staat inmiddels op 13 aces. Maar hij heeft dus een matchpoint weggewerkt. Hij werkte ook een aantal breekpunten weg op 4-3 achter in de tweede set. Troitski deed hij heel goed. Return van Söderling hier op de baseline bal raakt de lijn, denk ik. Maar dan wordt er een challenge aangevraagd door Troitski. Die wil het wel eens eventjes zien. Lijnrechter gaf beide handen naar beneden. Maar er zijn al wat dwalingen geweest van de lijnrechters. De herhaling laat zien. De hoorkaie dat de bal net de baseline raakt. Dus daar is opnieuw een matchpoint voor Robin Söderling. Die haalt opgelucht adem. En krijgen dan weer zo'n service van Troitski. Naar de bekkend hoek van Söderling. Waar hij dus heel veel aces al mee heeft geslagen. Acht in totaal voor de server, Maar dus het tweede matchpoint voor Robin Söderling. Eerste opslag van Trojski, nu naar de voorhand hoek, maar de bal gaat uit. Dus krijgen we een tweede opslag. Wat gaat Robin Seudeling daarmee doen? Tweede opslag van Trojski is goed. De return is wat behoudend van Seudeling dan de rally. De voorhand van de zweet, de voorhand van Trojski. De backhand en die gaat fout van Trojski. Seudeling balt zijn vuisten naar zijn coach en verslaat hier de Servier Viktor Trojski in twee sets. 7, 5 en 6, 4. En zo is daar dus opnieuw een finale plaats voor. Robin Zöderling die speelt morgen tegen Joël Tsonga, de Fransman. De kampioen van vorig jaar is er ook nu weer bij in de eindstrijd. Fantastisch gespeeld. Ook geen moment echt in de problemen geweest. Zeudeling, dus in de finale van Rotterdam Ahoy. Morgenmiddag tegen Joël Tsonga. einde van dit uur langs de lijn. De ADO-VVV is het afgelopen. Het is daar 3-0 geworden. 10 minuten in de tweede helft bij Willem II Utrecht, 2-1. Bij Feyenoord Heracles, 2-1. En bij Twente Vitesse, 1-0. En 10 minuten in de eerste helft, AZPSV, 0-1. Tot zo, naar het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. op 1. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.